Een man uit Diemen die twee weken geleden werd opgepakt... na de vondst van twee lichamen in een huis... wordt verdacht van illegale abortus en dood door schuld. Zijn voorarrest is verlengd met twee weken. Het lijkt erop dat de slachtoffers een moeder en haar ongeboren kind zijn. Maar het Openbaar Ministerie wil er niets over zeggen. De 48-jarige verdachte was de huurder van het huis in Diemen... waar de lichamen werden gevonden. Minister Dekker ziet kansen om ontsnappen uit de gevangenis strafbaar te stellen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft hij onderzoek laten doen. Helpen bij een ontsnapping is wel strafbaar, maar ontsnappen zelf niet. Ontsnappen ondermijnt het gezag van justitie... en brengt gevoelens van onveiligheid teweeg in de samenleving, schrijft Dekker. In het noordwesten van Italië zijn drie brandweermensen omgekomen... door een dubbele gasexplosie. In een leegstaand pand brak brand uit na de eerste explosie... Op het moment dat de brandweermensen het pand ingingen om het vuur te bestrijden... ging een tweede explosief af, waardoor ze bedolven werden onder het puin. Justitie in Italië zegt dat er opzet in het spel is. Dan nog het weer. Bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Later meer regen vanuit het noorden en het wordt een graad of elf. Ook morgen nog wat regen, ook wat zon en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zeg wat. A minha In the studio, guess I'm gonna miss his job But I gotta let her go Spend this bitch, love the call Put my dick shit on the top I know that's your baby daddy bro Pick your wife backstage at a festival oh, Paint house 54 flow, let's go. let's go And my hotel yeah. came with a stripper cold Oh yeah Fumemos como fumamos en la banda Siempre andamos positivo Esa es la forma en que vivo, activo Que se jode que no estoy lo no mismo Yo disco tu mientras siga viva Ja, Zandvoort heeft In Zandvoort leeft het. En jij, en jij, en jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort.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 about to go down baby it wasn't just a dream i guess it's meant to be i got to take you right now baby I was coming home, but I'm stuck in Copenhagen. Copenhagen, and I didn't pick up the phone, I was just in the middle of something, maybe I forgot to mention, that I'm always around to be what you need, and I'm thinking about you, always thinking about us too. driving Terug. Staan we uren op de al, daar rijdt de trein terug? Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. Hey, we moeten doen, dus voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Wow, het duurt te lang. We staan stil, wat jij viel, wat ik viel. Yeah. Het duurt te lang. Tot zover het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104.5.